4 uur. Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de libische stad Misrata hebben onbekenden een kantoor van het Rode Kruis bestookt met zware wapens. Op het moment van de aanval waren er zeven medewerkers in het kantoor, maar niemand raakte gewond. Wel is het gebouw zwaar beschadigd. De aanvallers gebruikten raketgranaten en anders zwaar geschut. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De chef van het Rode Kruis in Libië noemt de aanval afschuwelijk. Volgens hem is het al de vijfde keer in minder dan drie maanden... dat een rode kruiskantoor in Libië wordt aangevallen. De organisatie heeft de post in Misrata voor onbepaalde tijd gesloten... en de zeven medewerkers overgebracht naar de hoofdstad Tripoli. Bij een schietpartij in een Sikh-tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee... heeft een man zes mensen doodgeschoten... voordat hij zelf door de politie werd gedood. Drie mensen onder wie een politieagent... zijn in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis... Op het moment van de schietpartij waren er vooral vrouwen en kinderen in het gebouw. Het motief van de schutter is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de Sikh-gemeenschap zegt dat de gelovigen vaker te maken hebben met geweld... omdat ze worden verward met aanhangers van de Taliban. Sikh zijn volgelingen van een Indiaanse goeroe uit de 15e eeuw. Die wilde de islam verenigen met het hindoeïsme. De kleine vos is de meest getelde vlinder van Nederland. Dat blijkt uit de resultaten van het landelijke vlindertelweekend... van de Vlinderstichting. Het dier werd bijna 5000 keer gezien. De afgelopen jaren werd de kleine vos ook al het meest genoteerd. Op de tweede plaats staat de dagpauw oog. De Atalanta komt op nummer 3. Deelnemers telden in totaal 22 soorten. Het afgelopen weekend werden in ruim 1800 tuinen... bijna 25.000 vlinders gezien. en Het gemiddelde aantal vlinders per tuin kwam daarmee uit op 13,3... En dat is hoger dan vorig jaar. Toch had de vlinderstichting op hogere aantallen gehoopt... omdat het overwegend zonnig weer was. De meeste vlinders werden geteld in Friesland. Het weer, een aantal buien, trekt over het land. Vooral in het noordwesten en aan de kust is er kans op onweer. Overdag wolkenvelden, buien en zonnige perioden. Er wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven, met Axel van der Ende. We gingen op vakantie met z'n allen, naar het buitenland, kraamperen in een tent. Nou, dat is me effe zwaar tegen gevallen, ik kwam terug als zenuwen patiënt. Op zo'n camping was dat voor de hele meute Zeggen en schrijven, één douche en twee wc's Stond je te wachten, de kreeuwen van die scheuten. Voor ik aan de beurt was, was ik alleen geweest S'avonds zat je met de pareltje te pieren Kook je een praakje, dan vliegt de tent in brand Je potje jam, moest je delen met de mieren En ik braak mijn kunstgebit op een croissant een kop Zo huurden wij nog eens een huis in de Ardenne Dat leek wat op het stalletje van Bethlehem Als het geregend had, dan kon je erin zwemmen En s'nachts lag je in die stapel met de klem Voor je de was, was je eerst drie dagen rijden Van de beschrijving van de reis klopte geen hout Mijn man bouw linksaf, ik rechtsaf, dus wat krijg Dan ga je linksaf en toen zaten we dus fout daar was een borst bij en daar waren ze meer bij. Daar was nog meer bij, vroeg alsjeblieft niet wat. Er zweren bijen, maar die kwamen bijen. je nog de fris, had, of een zak, patat? Man schijt uit, vakantie. In de top. We hadden ook eens een hotel met gratis eten. De kreeg ik krap, dacht dat ik, van mijn stokje ging. Voor zulke beesten met die polten je weten. Wel, ik thuis de gemeente Ik heb ook eens een vakantie ziek gelegen. De eerste dag was ik al tweede verbrand. Ik heb van het reisbureau geen cent teruggekregen. Ze stuurde enkel te paar flesjes zonnebrand. Een op een hondenkop. plek. En een mooie toren, een mooie smiddag, houden nou, dit is Cairo's Nacht van het, Leven, van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. In het hart van de zomervakantie, waar de een nog net niet terug is en de ander zojuist vertrokken. Bent u erbij in de Nacht van het Goede Leven? Dat doet ons goed. In dit uur liedjes en cabaret over vakantie. Tieneke Schouten kaarten het al aan. Weinig dingen zijn zo herkenbaar als gerommel en gedoe. Krampachtig genieten en verplicht ontspannen tijdens onze vakanties. De ene wetenschapper zegt dat het meer stress oplevert dan dat het ontspanning biedt. De ander stelt dat we resumerend minder gelukkig van worden. Toch doen heel veel mensen het, want het is ook een beloning voor hard werken. Het is vrij zijn van verplichtingen en soms verstikkende vaste waarden. En bovendien een heerlijke bron voor spot, satire en conferencen. Allereerst Erik van Souwers. In zijn programma Licht houdt hij een uitgebreide verhandeling over zijn vakantietijd. Ik vind het zo mooi dat wij, wij kunnen met... Zeg maar een jaar. Een jaar heeft 52 weken. Maar wij kunnen, wij kunnen ons 50 weken lang bezighouden met twee weken. Gewoon 50 weken lang bezighouden met twee weken. Ja, en nog 36 weken, dan ga ik lekker op vakantie. En dan ga ik lekker ontspannen. En die twee weken, die moeten zo goed worden... dat de 50 weken die erna komen, dat je er nog plezier van hebt. Van 100 weken lang bezig zijn met twee weken. En dan komen die twee weken, dan ga je ergens naartoe... waar je nog nooit geweest bent, waar je de taal niet spreekt... waar je de weg niet weet, waar je opgelicht wordt... waar je altijd in de bus stapt zonder airconditioning... waar je geen RTL 4 hebt, waar je altijd een buikloop krijgt. Oh, jongen, we gaan zo'n goede vakantie hebben. Nou, ik, ik heb zelf een hele goede vakantie gehad, mij echt een hele goede. Ik ben naar uh, Mexico geweest, Playa del Carmen. Nou, dat moeten jullie kennen, maar toen ik er was, half Nederland was er. Helemaal goed. Ik zat in een all-in-resort, all-inclusive. En dan krijg je zo'n lichtgevend geel plastic bandje krijg je om. Dat wordt dan zo vastgelast of zo. En met dat bandje om, je kunt op het hele complex, je kunt eten, drinken, wat je wilt. En je hoeft niet meer te betalen. En ik had het, binnen een halve middag had ik het door. En, uh, José. hè? Ah. Hé, He? hey, José, José. Helemaal goed, die eerste twee dagen eten, drinken tegen het kotsaangewand. De rest is iets van: ik wil de eerste twee dagen wil ik gewoon mijn geld eruit hebben. En dat ik daarna nog eten en drinken is gewoon pure winst. Gewoon pure winst. Helemaal goed. En als ik dan wilde volleyballen. Het in Mexico, hij heette dan boliball. En dan ging ik naar José toe, van hé hey José, maar ik wil een beetje weer op de beach. Dan ging José voor mij, met zo'n toetertje rondlopen van uh, Bolliball on the beach, bolliball de beach, bolliball on the beach, bolliball on the beach, Bulliball on, the beach. on the... Net zo lang tot hij genoeg mensen had gevonden om mij te volleyballen. <lacht> dan ging ik lekker even volleyballen, minuutje of vijf. <lacht> en ja, Ga jij lekker volleybal in je hitte? En dan was het weer, hé hey, helemaal goed. Ja. En ik zit op mijn onderwaterkruk. <lacht> en ik hoor ik naast me, ja, we willen ons niet mee bemoeien, maar... Hé, hey, je bent in één keer thuis. <lacht> en ik kijk naast me. Nou, er staat een Nederlandse mevrouw, die staat naast me. En die begint tegen mij van, ja, ik, euh, ik heb toch besloten om er wat van te zeggen. Wat ik vind. <lacht> en velen met mij. Wij vinden het nogal zeer denigrerend dat jij al die hardwerkende Mexicaanse mannen hier allemaal José noemt. Ik zeg, moet je even heel goed naar mij luisteren, Hans. Hey, dit is mijn vakantie, wat wil je nou? Wil je dat ik mijn twee weken ga gebruiken om al die namen in mijn hoofd te leren? Wil je dat? En gewoon alle mannetjes die noemen me en alle vrouwtjes noemen me Groa en niet Want dat vind ik makkelijk. Maar ik vind dat je dat dus niet kunt maken. Maar ik denk, eigenlijk is het nog gelijk ook. Dus ik zeg, eh, ja, ik vind het maken, ja. dus, nou, eigenlijk niet kunt maken. Nou, je schrik ik heel erg van. Ik vind het een hele onvolwassen reactie. Ja, onvolwassen reactie, onvolwassen reactie, Denk reactie. Lekker gewoon een beetje mijn vakantie komen verpesten. En dan weglopen en ook nog tegen mij zeggen, ja, je kunt ze ook allemaal senior noemen. Ja, tuurlijk kan ik ze allemaal senior noemen. Ik kan ze ook allemaal een kaarten sturen op een verjaardag, tuurlijk kan dat. Ja, maar ik ben toerist. En staat met grote letters op mijn voorhoofd, toerist, dom. En laten we laten even één ding niet vergeten: met die hele kleine liefdesgossetjes. En die zijn maar met één ding bezig. En dat is jouw pesos zo snel mogelijk uit jouw zakken in hun zakken. En dat is de deal. Het is helemaal niet erg. Helemaal niet erg. En dat is de deal. En het begint al, je komt het vliegtuig uit. Dan heb je hebt een jetlag. En je krijgt ineens zo die hitte zo boef tegen je aan. En je bent gedesoriënteerd. Ik weet niet waar je naartoe moet, dus je loopt maar met die hele meute mee die ook geen ene idee heeft waar hij naartoe moet. Nou op een gegeven moment zie je een lopende band. Nee, van hey, maar dat is mijn koffer. Nou je pakt de koffer eraf en dan denk je vanuit het niks Dan het een top een heel klein gosetje naast je. En die begint dan zoiets van: een kassier, kassier, kassier, kassier, maletta. En dan voordat je het weet loop je achter je eigen koffer aan. Hey, hey. Nou, kleine José, die weet wel waar jij naartoe moet. En bij een mevrouw van de Owat reizen. Ik was met Ow reizen gegaan, 20 meter verderop. En dan staat iedereen staat jou aan te kijken van nou wat zou die geven? En kleine José, we hebben van die hele grote. Ik heb tien kinderen Maar ik, ik, ik had nog geen peesels gewisseld. En ik dat wat dollars? Nou, ik geef hem wat uh, dollar, tien dollar. Maar even later loop ik achter mevrouw oude reizen aan met mijn koffer. En die, die koffer op wieletjes, op wieletjes ook nog. En ik denk bij mezelf, wacht even. Ik heb hem 10 dollar gegeven. Ha. Ik heb een zesenten... Ik heb een 1,25 per meter. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Nou, oké. Okay. Maar ik heb twee weken de tijd om dit even recht te zetten. En hey, dan dus na een paar dagen op dat complex van uh, dacht Ik dacht, oké. Okay. Het is tijd om gewoon even de wijde wereld in te lopen die Mexico heet. En dan kom je op allemaal van die marktjes terecht. En je krijgt van alles in je, in je, in je handen gestopt. Overal, de kant wordt getrokken aan je. Ik krijg een bamboedingetje in mijn handen maar echt een top-bamboedingetje. EN en ik wil dat gewoon hebben. Ik wil het echt hebben. Ja, echt een top-bamboedingetje. Je, je, je, nou, je kon er kon alles mee doen. En je kon het neerzetten. Nou, dat is echt een top bamboe dingetje. EN, en Maar voordat je dat gaat kopen, moet je afdingen. Als jij hebt afgedongen en José lacht nog... EN heb jij je goed afgedongen. GELACH en en jij heel blij met je bamboedingetje zo die markt oploopt... En draait er nog één keer om en de hele familie van José staat uh... ja. Heb jij niet goed afgedokken? Ja. Ik denk, oké, okay, wacht even. Dit moet ik helemaal anders doen. Dit moet ik echt anders doen. Ik, ik, ik zie weer een bamboe dingetje. Maar echt, ik, ik denk, ik wil het gewoon hebben. Ik wil gewoon hebben, hebben, hebben. Ik denk, bij ben de op vakantie, kan mij het schelen, maar die pak knaken. Hebben. Even rustig. Ja, nee, maar ik wil het, het is lekker... Even rustig. Even ontspannen. Blijven ademen. Gewoon even emotioneel, boem, een barrière ertussen. Oké. Okay. Dit is een leuk bamboedingetje. <lacht> ja, ik wil het hebben. Even rustig. Als wij dit bamboedingetje kopen, worden wij dan een gelukkiger mens? <kling> Vasthouden. Jezelf verplaatst in de positie van José. Als José mij dat bamboedingetje niet verkoopt, dan heeft José geen pesos. En dan krijg je s'avonds die Gohan niet aan zijn nek. Dat hij een loser is. En die kinderen kunnen niet slapen van de honger. Kijk, en dat is een mooie uitgangspositie. Om de onderhandelingen te starten. José, uh, bamboedingetje. Quanta Costa. Uh, wat, wat kost het? Quanta Costa. Wat kost het? Bamboedingetje. Quanta Costa. Huh? 300 pesos. Lunk. Uh. Uno! Uno peso! En toen kreeg ik door, weet je, dat hele afding is zoveel lekkerder dan gewoon... ...als het, als het niet kopen, als dat kopen. Heerlijk, dat ik dan weer op mijn hotelkamer zaten weer verloren. Een uurtje dacht ik van, hé, hey, ik ga weer even lekker net doen of ik niks ga kopen. En gewoon even lekker een beetje klessebessen met de plaatselijke bevolking. En wat ik kan zeggen wat je wilde, ze zijn niet lui, hè, die Mexikanen. En als ik dan een grote bamboe-dingetje wilde hebben, dan wat vandaan haalde, weet ik niet. En maar, bop, hup, stond een grote bamboe-dingetje. <lacht> En ja, dan vond ik het randje een beetje scherp, van het randje een beetje scherp. Uh, beetje scherp, uh, pop, pop, twee van die gosseetjes, meteen schuren. En dan niet kopen. Ja. Hey, hier in Nederland ben hey, je bent een uur bezig met de wasmachine. En je zet na nou, een uur van na, zit zie je er vanaf van de koop, hey, even goede vrienden. En maar dat is Mexico, weet je, een andere temperament, andere cultuur. En je ziet gewoon die pijn van die gezichten afdruipen. Ja. Ah, ik heb zo'n heerlijke vakantie gehad. Ja. Ik heb mezelf ook ingeschreven voor een jungle tour. Daar heb ik mezelf heel veel van voor voorgesteld. En dan zag ik echt zo'n gosseetje voor me, zo midden in de jungle, met zo'n kapmesje. En dan beetje zo die liaans aan het wegkappen. Ik erachteraan een beetje nou, rugdekking geven. En dat leek me gewoon een hele spannende middag. Maar dat hele busje er natuurlijk miste ik. En we gingen dan met een busje, moest ergens naartoe. Dan gingen we met een bootje de jungle in, ik miste het. Maar waarom doet het helemaal En toen? Nou, in ieder geval, ik kom met een taxi, kom, kom zo uh, eraan ik zie een heel groepje mensen staan, nou ook zo'n oud mevrouw die staat erbij met al die mensen om dat, dat, dat moet ik even vertellen nog. ik was met al reizen gegaan, helemaal goed, helemaal goed. en van een al reismeisje, Barbara, helemaal goed. en Barbara was er altijd, we kwamen er vliegtuig uit. Barbara was er. En bij de koffers, Barbara was de transferbusje naar het hotel met Barbara. Barbara hielp met inchecken, en welkomstdrankje, hey proost Barbara, Barbara bleef lachen. En als ze niet hardop lachte, deed ze met de neus, zoiets van. Uh, nou, helemaal goed. En dan de volgende ochtend moest iedereen om 11 uur in de lobby komen... dan kon je allemaal dingen vragen aan Barbara. Dus volgende ochtend, 11 uur, iedereen was er. Uh, Barbara, waar kunnen we geld wisselen? Barbara, uh, waar moeten we een auto huren? Barbara, helemaal goed. En dan de hele week was Barbara er, in de lobby, van 11 uur tot 12 uur. Voor als je problemen had, als je er echt nodig had. Volgende ochtend, 11 uur, ik ben er. Ik had zoiets van, hé, hey, ik heb ervoor betaald. <laughs> ben er. En ik was ook nog als enige, dus ik had ook nog gezegd van, ja, dat moest je niet persoonlijk oppakken. Het dus is gewoon even dit wat ik van mezelf geef. Nou, gewoon uh, lekker een beetje klessenbessen met Barbara van, hé, uh, hey, Barbara... Uh, denk je dat ik hier ook een tosti kan krijgen, Barbara? Uh, Barbara, denk je dat er misschien nog een regenbuitje in zit? Barbara, misschien vanavond lekker een beetje afkoelen, Barbara. Helemaal goed. Volgende ochtend, 11 uur. Weer als enige. Merk ik dus dat ik Barbara een beetje aan het irriteren ben. En in één keer wordt Barbara een beetje snibbig. En dan vroeg ik zoiets van... Uh, en ik moest het ook gewoon verzinnen, hè? En ik denk, ja, ik ben in Mexico... En ik, ik, zag, ik zag gewoon heel weinig van die Jose's met een, som, met een sombrero. met sombrero. Hey, kan dat nou? Ik ben in Mexico. En ik vraag, hé, hey Barbara. Dan ben ik in Mexico en ik zie heel weinig van die Mexicaanse medemensen met een sombrero. Uh, kan dat nou toch? Heb jij misschien enig idee dat ze die allemaal in een kast hebben... En dat ze dan zondag met de hele familie... Dat het dan één bonte stoet wordt van allemaal bonte kleuren? Wat denk jij ervan? Bar, bar, hey Barbara? Hé, bar, Barbara, Bart, Bart. Wat denk jij ervan? En dan denk ik die Barbara tegen mij heel snippig, ja, in Nederland dragen we ook niet allemaal klompen. Ik denk, dit is lekker. En dit is mijn vakantie. En ik ben nota bene van haar. Ook dat nog eens een keer te krijgen met dit. En in één keer had ze van alles te doen aan de andere kant van het hotel. Ik zei, nou is goed, ik loop wel even met je mee. En ik had een tactiek ontwikkeld met mijn slippers. En met, met rechts ging het beter dan met links. Maar als ik dan uh, zo mijn slippers omhoog haalde... mijn tenen zo'n beetje aanspannen. Dalen. Kleine versnelling. Even ontspannen. Rukje naar boven. Hup! Kon ik laten klappen. <lacht> en ik liep zo met hem mee van... PANG! Uh, PANG! PANG! <lacht> nou, het irriteerde de maten los. <lacht> Volgende ochtend, 11 uur. Barbara is er niet. En dan van, ja maar mij krijgen niet te pakken. He, ik mezelf zelf verdekt opgesteld bij zo'n palmboompje. Ja hoor, je? Tien over elf. Barbara komt eraan. Ook een beetje zo lopen, zo van. Uh... Ja. En we zijn echt gewoon ons gewoon aan het verliezen. En Barbara denkt echt van, als ik zo loop, dan ziet hij me. Maar als ik zo loop, dan ziet hij me niet. Ja. Maar als ze gaat zitten, ik gewoon even wachten tot ik zeg dat ze helemaal ontspannen was. En toen waren we lekker op. Pam! Zo denk ik, die hele nek vol is op was. Ja, ze kon het niet aan, hè? O, oh, het allermooiste was op het vliegveld. En toen we weggingen, toen was Barbara er ook. Ja, want dan moesten ze helpen met inchecken en dat is heel moeilijk hè, inchecken. Dat kan je niet zomaar. Uh... Ja, maar ik, ik, ik had een trans van bussen gemist. Nou, ja, dat doet er helemaal niet toe. In ieder geval, ik, ik, kom, ik kom zo die vertrek al binnen en die Barbara ze ziet me en ze wil me ontlopen ofzo. En ze draait zich om zo, pat zo tegen een palemad. Zeg ik. <lacht> Ja, Dan kan je vakantie niet met stuk, echt niet. Verpletterend verteller is het Erik van Souwers. Vakantiecabaret in de nacht van het goede leven in dit uur. We gaan luisteren naar Martin van Dijk. Hij maakte samen met Hans Dorrestein het programma Het Naakte Bestaan. En vertelde daarin over muskieten. Het verschil tussen de man en de vrouw is het best duidelijk te maken... met het conflict s'nachts op vakantie in een warm land. Vrouwen willen de ramen dicht tegen de muskieten. Mannen willen de ramen open voor de koele nachtwind. De man neemt de muskieten op de koop toe. We zijn van alle echtelijke twisten af als de vrouw zich daar eindelijk eens bij neer willen. <lacht> Het komt er toch meestal op neer dat de man is een blote kont, waar hij altijd hartelijk om wordt uitgelacht... dat de man is een blote kont met een opgevouwen krant op muskietenjacht moet in een snikhete hotelkamer. <lacht> en de vrouw ligt in bed te roepen, en daar zit er ook nog een...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 Dan jengelen de kinderen om naar het strand te gaan Hoera, het is vakantie, hoera, hoera, hoera Hoera, het is vakantie, Kan liever voler waar Want dit is mijn vakantie, hoe kom ik er doorheen Eerst zette ik de tent op, helemaal alleen Ik bak de pannekoeken voor het hele stel ga zweten van hun tempo, ik bak nog niet zo snel. Hoera, het is vakantie, hoera, hoera, hoera. Hoera, het is vakantie, ik had liever vooraan. En mijn jongste dochtertje heeft een verbrande kop. Ik zoek naar de Nivea, maar die vrat haar broertje op. Ik zul de vijf van zulke dagen, dan leest men in de krant. Te koop, achter zo'n stemt met levende inhoud. Hans Dorrestein. De eeuwigdurende energiebron Jochem Meijer nu. Hij speelt weliswaar solo, maar hij is nooit alleen. Want een kleurig ensemble vrienden, familie en vreemde vogels omringen hem vaak. In het programma De Rust zelf vertelt hij over zijn vakantie met Robert-Jan. En waarom ga ik op vakantie met Robert-Jan? Nou... Als ik met Robert-Jan op vakantie ga, gebeurt er altijd wat leuks. Laatst ook, hm, toen ben ik samen met Robert-Jan naar Frankrijk geweest, waar mijn ouders wonen. En dan neemt hij alleen met Robert-Jan, zijn blinde darm, bleef in lijden. En dan neemt hij als ontbijt in Frankrijk drie witte stokbroden. Ik weet niet of je ooit in Frankrijk te veel witte stokbroden hebt gegeten. Dat gaat smiddags niet goed. Op een gegeven moment was het, hoe zeg je dat, beschaafd? Het doorgaand verkeer gestremd. Maar ja, ga dat maar eens uitleggen. In een Franse apotheek. Mijn Frans is nou niet echt je van het. Mijn medisch Frans al oh, helemaal niet. Dus ik sta daar in die Franse apotheek. Met Robert-Jan alias Han Pekel de Tweede achter mij. Ja? Die past niet door de deur. Nou, dus ik sta daar. En die vrouw begint vloeiend Frans tegen mij te lullen. Bonjour. Ik zeg... Bonjour, madame. Bonjour. Mon ami, pop de poupée. Pop de Ik weet niet hoe je Frans is. Dat schijnt te betekenen geen tampon. Die vrouw zit mij aan te kijken. Als een soort Franse Ariel. Ik denk maar, ik zeg... Mon ami... Non, non, non. Euh. Non. Uiteindelijk ben ik nog gaan zingen. Ne me poupe pas, ne me poupe pas. <laughs> Uiteindelijk zei de vrouw Bonjour madame, vous voulez parler un plus lentement, s'il vous plaît? c'est très difficile de comprendre le français. Mon ami, is gravement, consibé, vous devez, je moet pour cela Et Ik heb prima Frans, enfin, wel goed. Uiteindelijk werd <laughs> ik met de Jan, op vakantie geweest naar Bonne. En waarom was het dan eens leuk om met Robert-Jan naar Bonaire te gaan? Nou, daar zijn we gaan duiken. En waarom is het dan eens leuk om met Robert-Jan te gaan duiken? Nou, met duiken moet je namelijk een wetsuit aan. <lacht> een wetsuit is een soort legging, maar dan over je hele lichaam. En een wetsuit kleedt nou niet echt af. Bij mij ging het nog redelijk. Maar bij Robert-Jan, het was een soort wandelende bolpunt.com. Een soort fat boy met twee van die pootjes eronder. Ik bedoel, het, het past er gewoon niet. En zo'n wetsje, dat zit ook strak. Als je iets dicht doet, je praat twee octaven hoger. Hè? Als je hem open doet, ben je een Als je hem dicht doet, ben je een hele andere cabaretier. Hoi, Jochel Meijer. Nee, dat is geen grapje. Nee, dat is echt waar. Maar Marie, nou, die heb je goed. Goed, dat schat. Nou, Jezus. Mens, waar kom je vandaan? Nou, vervolgens, ja. Zo'n wetsuit, ja. Is bedoeld om het onderwater warm te hebben. Maar boven water is zo'n wetsuit heet. Bro, een bakje filet américain moet je ook niet in de zon gaan leggen. Bij mij was precies hetzelfde aan de hand. Ik was aan het bederven. Ik rook het ook. Ik was aan het bederven. Dus ik tot het bederven in de zon komt de hele tijd zo'n duikleraar aangelopen. En duikleraar, toen beetje van die cacuneuze type. Weet je. Deze type is ook een beetje, beetje, een beetje vol volslanke man met zo'n over, met zo'n polootje aan. Weet je. Echt zo'n type, echt zo'n type als jij. Dat nee, is Nee hoor, dat is niet waar, dat is niet waar. Nee. nee. Ja, als 1500 man het zeggen, dan zelden wel een kern van Waard in de geld hey. Wat wil Wat wilde? Het leukste van de hele show. Echt zo'n Chris gestiepen. U, dames en heren, hartstikke Vandaag gaan we lekker duiken. Hij begint mij meteen uit te leggen... wat ik niet moet doen tijdens het duiken. Maar als je mij gaat uitleggen... wat ik niet moet doen... heb ik al de neiging... Dus hebben we gaan leggen, zeggen, dames en heren, arts gelagge, maar boven water moet je niet aan het gaskraantje van de gasten zitten. Artskelachen, maar je moet niet aan het gaskraantje van de gasten zitten. Ah! Mijn duikklasjes, schrok zich ook met de tering. Die flikken in één keer van die steiger af. Die duikleraar komt woedend op mafgelopen. Jochem, arts lachen, maar moet je niet meer doen. Hij slaat me keihard met zijn vlakke arm op een verbrande schouder. Ik zeg, dat moet jij nog één keer doen. Kapitein Ja? Dan snij ik jouw snorkel eraf. Nou, toen had ik die duikfles in mijn klauw. En die duikfles, die viel uit mijn hand. Even hey, Voor de mensen die me niet kennen, alles wat ik in mijn handen heb, gaat kapot. Ik mag thuis nee een lamp ophangen. Ik ben klus, dyslectisch. Dus... Wat gebeurde? Die die viel uit mijn klauw. Dan hoor ik jullie allemaal denken, ach Jochem, dat is gewoon lucht. Dat is lucht van bijna 60 kilo, dat viel op mijn kleine teen. Mijn kleine teen was ik in één keer, mijn grootste teen. <lacht> Waarop zo'n hele grote Antilia zegt, dat is een irritatiefactorje. Tja, goed gezien. Lul, nou vervolgens heb ik die duikvlees op mijn rug gedaan. Toen we zo gewoon loodgorden om, om naar mee te komen. Toen nog finnen. En toen ben ik met finnen naar het water gaan lopen. <lacht> heb je ooit iemand met finnen naar het water zien lopen? Dat ziet eruit als je weer drie dagen hebt vastgezeten in een darkroom. Ik bedoel... <lacht> denk ik. <lacht> dus ik loop daar richting het water. Als we nog s'avonds hebben lopen kamperen in het Kralingse Bos. Nou, ik kom er aan bij het water... En wie dreef er al, gezellig, op het water? Robert Jan. En het leukste was, ik zit je niet te fokken, maar we kregen hem niet naar beneden. We kregen hem niet naar beneden. We hebben drie hummers aan zijn loodgordel vastgemaakt. Maar we kregen hem niet naar beneden. Het was eigenlijk een soort frikandel. Die blijft ook drijven als hij gaar is. Nou, vervolgens ben ik wel naar beneden gegaan. Maar mijn krullen zaten precies tussen mijn huid en mijn duikbril in. Dus binnen een seconde zat mijn duikbril vol met steenwater. Dat zeewater stroomde recht in mijn neusgaten in. Waar het slijm oplossen van de afgelopen 3,5 jaar. Dus toen ik boven kwam, had drie bakjes kwak mole in mijn duikbril zitten. <lacht> Waarop de hele grote Antilia zegt: Dat is een irritatie, kwak Tja, goed gezien. Lul. Nou, vervolgens ben ik weer naar beneden gegaan. Toen moest ik weer naar boven toe. Mijn bril was beslagen. Ik zag geen reet, laat staan wel brillen. Maar uiteindelijk stond ik daadwerkelijk op de zeeboning. de zeeboning. En meteen komt er een of andere Franse grijze duiker met een oranje mutsje met een puntje op mijn afzenden. Bonjour. Hello, hello. Think, ik denk, gaat Jacques Cousteau me nou versieren? Wat krijgen we nou met je? Dus is netje gewoon, la, la, hm hmm. der, der, hmm, hmm. weet ik niet. Klinkt als, klinkt als, bal, klinkt als bal. Zalbalvalgaat, kwaal, kwaal, zo'n kunnen kwallen achter mij. Zondag ben je ooit gebeten door een kwal? Dat doet pijn. je staat daar onder stroom. Als je per seks hebt met een stopcontact, ik weet niet waar ik neem. Mijn haren gingen recht overeind staan als een soort buivende an de moon. Stond ik op de zeebodem. Wat allemaal visjes aantrok. Nou, om even heel actueel te blijven, ik zag eruit als Geert Wilders met de Partij voor de Vissen. <lacht> Vervolgens was de bedoeling dat we gingen duiken. En iedereen had van tevoren gezegd: Jochem, duiken is de meest rustgevende sport op aarde. Daar word jij zelfs. De rust zelf van. Nou, iedereen had nog 3,5 uur lucht over. Ik had nog 3,5 minuut lucht over. <lacht> dus ik dreef langzamerhand naar boven. Toen werd ik nog keihard naar beneden getrokken. Botste ik op de bodem. Precies op een stukje waar twee zeegels heerlijk laag de zon. Gratis akkerpuntuur over mijn gehele bovenlichaam. Toen werd ik nog keihard naar boven gezongen. Botste ik hard met mijn kop. Ik leg een boei op. Bleek Robert Jan te zijn. <lacht> en, ik doe mijn bril af. Ik kijk recht in de ogen van een hele grote Antilliaan. Die staat met een piano op de kade en zegt... Ja, gaan, douchie, breef, rustig en leuster. Niet meer kunnen pinnen in een drukke Albert Heijn. Hallo, zet de bellen in een overvallen trein. Een schaafwand op het puntje van je elleboog. Een spetter heet u zu in je linker oog. Ga zitten op je dure zonnebril. Je vingers die blijven plakken aan de gril. Het is een je. Het is een je. Het is een tot Je telt dat tien, dan is het klaar. Een hele damme kip bij een belspel koes. Een netwerk dat nog trager dan een trekschuit. Vliegjes die dreven in je basvrucht de thee. Een breedbeeld die hapert dus voetbal op tv. Een shirtje in de droger verkleur. Een Albert als waar de onderkant van schuil. Dat is een irritatie je? Het is een irritatie je? Het is een irritatie je? Na Jochemmeijer nu tijd voor de helden van Welleer. Jan Blazer, de gewoonste man ooit op een cabaretpodium... die de guitigheid in elke lettergreep kan laten doorklinken... had in zijn programma Bramenzoeken een lange conference over op vakantie gaan. Ik plak er een plaatje achter wat hij maakte met Kloes van Mechelen... als ik op vakantie ga. Maar daarvoor eerst Elsink en Sonneveld in een heel klein stukje Toon Hermans. Henk Elsink ontving Wim Sonneveld in zijn programma Vrij Entrée, een live radioprogramma met publiek... waarin hij steeds cabaretiers en kleinkunstenaars te gast had... voor een bijzondere co-productie. De honderdste Vrij Entrée uit 1969 werd op plaat uitgebracht en terecht... want het is een parelende en wervelende samenwerking... tussen de beide chansonniers, conferenciers. Ondanks dat draaien we maar een heel klein stukje, maar wel een heel mooi stukje... Henk Elsink en Wim Sonneveld samen in Wat bent u bruin, madame? Wat bent u bruin, madame? Is het uit de tuin, madame? Of van het balkon? Dat staat u goed, madame. Die bruine toet, madame. met c'est si bon. Die bruine kleur, madame. Geeft u zo'n fleur, madame. En uw haar dat geurt naar hooi. Ik voel me rijk, madame. Als ik naar u kijk, madame, u bent zo mooi. Nou, ben ik er dit jaar ook nog even tussenuit geweest. Hè? Ik, ben, ik was even naar Spanje. Drie dagen Schiphol, geheel bezorgd. <tied> nou, zal ik u een goede raad geven. U moet helemaal niet gaan. Weet u wat u doen moet? U gaat naar zo'n reisbureau. En daar liggen op de toonbank. van die gekleurde vakantiefolders. Dan trek je een ik ga met vakantiegezicht en dan kan je zo'n folder voor niets meenemen en die folders zijn veel leuker dan de vakantie zelf. <lacht> Op de voorgrond zie je altijd een met erdal bewerkte laag uitgesneden dame die tot haar navel juichend in de golven staat. <lacht> die kom je verder je hele vakantie nooit meer tegen. Maar ze prikkelen toch je nieuwsgierigheid. Dan maak je dat boek open en dan zie je een foto van Tormolinos. Dat is mooi weer waar ze huizen omheen gebouwd hebben. En allemaal gekleurde kolommen en die kolommen hebben betrekking op je reisdoel, maar voor je daaruit wijs bent moet je minstens op de universiteit of de ULO geweest zijn. Dat is hetzelfde. Ik zal maar zeggen, een groene kolom betekent half pension tot en met mij met een ei. Een paarse kolom betekent half pension tot en met mij, geen ei, maar lichtbad verplicht. Tussen haakjes AK. AK, tussen haakjes LOA. AK, achterkant. LOA, lunchpakket op aanvraag. <lacht> tussen haakjes AOB. Appel of banaan. Een oranje kolom betekent uitzit op zee en een paarse kolom geen uitzet op zee maar mbw o o w w o w w w z w wel het geluid van de golven doch uitsluitend bij oostenwind een geel rode kolom betekent dat opu mag voor de helft van de prijs mee maar mbp s s b b p p s c b p s moet bij plaatsgebrek op de schoot genomen worden. Als je dat niet goed uitzoekt, zit je half september met een hardgekookt ei op Jutland. AGH, als gekke henkie. Dan gebeurt er een hele tijd niets en dan krijg je thuis de tickets. Dat zijn gewoon kaartjes, maar die noemen ze tickets. Dat klinkt duurder en dat is het ook. Daar zijn ook bij de labels, dat zijn ook gewoon kaartjes... maar daar zit een elastiekje aan. Twee om aan je oor, drie om aan je neus en één om aan je koffer te hangen... omdat je op Schiphol sneller afgewikkeld kan worden. Dan kom je met je bagage op Schiphol bij een imitatie-politieagent... en die begint je onzedelijk te betasten. <lacht> Kietelen op wapens. Moet je lachen, valt je pistool uit je broek... ...sta je met zo'n kleur die niet in de valde staat. Dan moet je door een poortje lopen... ...en als je lichaam begint te piepen... ...heb je een ijzeren horloge om... ...dat ze als echt goud verkocht hebben. Als je dan overal doorheen bent... ...heb je ongeveer 6,5 uur de tijd om bij te komen. Dat noemen ze ook wel vertraging. Dan mag je plotseling het vliegtuig in... ...en het eerste... Wat je als man opvalt, je hebt meteen chance van de stewardess. Smile, maar nooit voor de bijl. Dan moet je je vastbinden, anders val je eruit. En dan neemt dat vliegtuig een aanloop en ineens ben je los. Dus je bent al los voordat je één cent aan je vakantie hebt uitgegeven. Dan plotseling, you fly, zich feet high. En why do you think what happened when you fly zich feet high? Nederlandse maatschappij, dus ze spreken Engels. Ja. Wat denkt u dat er gebeurt als je 10 kilometer hoog vliegt? Dan krijg je zwemles. Ja. Aan welk touwtje je moet trekken dat je rubberbootje goed opgeblazen wordt voor het geval het vliegtuig iets eerder naar beneden gaat dan ze gedacht hadden. Dan hoor je plotseling uit de luidsprekers de bestuurder, de captain. Dames en heren, de captain. Dan denk ik, nou, als de rest ook zo is, schieten we lekker op. En dan komt wederom de stewardess en die geeft luchtvaart eten. Ik had een plastic kip. Met een kunstbeen. En als nagerecht een wit stempelkussentje met een gummikers. En als nagerecht nog een parasolletje, omdat het bedrijf 100 jaar bestond. Maar dat had verder nergens mee te maken. Naast me zat de man, die vloor voor het eerst, die zat het bestek op te eten. Ik zeg, is het lekker, zet hij zijn smakelijke bokking. Er zit alleen een beetje veel graatjes in. Dan hoor je plotseling weer de captain. Dus die eet hetzelfde als wij. En die roept dat we gaan landen. Dus alleen schijnt hij dat niet aan te durven. En als we dan geland zijn, begint iedereen te klappen. Dus er moet iets aan de hand geweest. Dat kan niet anders. Maar ja, als je dan in het buitenland op de bodem staat. Hè, je hebt zoveel indrukken te verwerken. Het eerste wat je ziet, allemaal buitenlandse gastarbeiders. die thuisgebleven zijn. En dan stap je in een bus. er zitten geen ruiten in. Dus je denkt dat je naar de FC Utrecht gaat. En dan kom je in je falter... je, je appartement En dan zitten er allemaal mensen in een zaal, net als jullie, hè? En dan komt er een Nederlandse gastarbeider in het buitenland... en die zegt, dames en heren, goedenavond. Ik ben uw gastheer gedurende deze veertien dagen. Mijn naam is Siem Kwebel, noemt u mij Siem. Hallo Siem, nee, nu nog niet. Oh. <lacht> Ik heb een beetje treurige mededeling voor u... Als u op de kamer bent, zult u ontdekken dat er uit de kraan geen water komt. Het is namelijk de afgelopen zes maanden in Spanje zo droog geweest, er is geen druppel gevallen. Gelukkig zijn de weersberichten van dien aard dat wij deze week enige fikse regenbuien kunnen verwachten. Verder beginnen wij vanavond meteen met lolavond met het trio Los Apartamentos. Uit Beverwijk. En het eten is Hollands, zoals vanavond eten wij nasi en morgen Goulash. En wat doet een Nederlander het eerst als hij in het buitenland is? Hij koopt een Nederlandse krant. En wat zoekt hij het eerst op? Het Nederlandse weerbericht. En als hij leest Amsterdam onbewoord 32 graden, zie je hem helemaal in elkaar zakken.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 als je met vakantie gaat dan gaat het regenen, altijd regenen, altijd regenen, of we met z'n tweeën gaan of met z'n regenen, altijd regenen, altijd regenen, als ik met vakantie gaat, dan gaat het regenen, altijd regenen. Vakantiekabaret en de nacht van het goede leven, Jan Blazer was dat. Een lange verhandeling nu van Brigitte Kaandorp. In haar programma Koude Drukte woont ze tijdelijk in het theater... en vertelt ze ons over hoe ze met haar zus op vakantie gaat. U kent mijn zus natuurlijk niet, maar mijn zus heeft echt heel vaak hele goede ideeën. Ik ben bijvoorbeeld van de zomer met mijn zus op vakantie geweest. Nou, nou ja, nou was dat op vakantie gaan aan ziek. Dat was ook niet eens zo'n goed idee hoor. Dat is ook, maar dat vind ik trouwens ook nooit van op vakantie gaan. Ik bedoel, je moet altijd een heel eind weg. Nou, dan moet je proberen bruin te worden. Nou, ik begin altijd helemaal te bladderen overal en los te laten. Ja, en ik heb toch altijd een beetje last van, uh, van buikloop. dus misschien niet zo smakelijk om nou over te hebben, maar echt zo'n kletterige bende zo, weet je ja. ja. weet je, en je komt uiteindelijk toch ook weer naar huis terug. Dus ik vind het eigenlijk altijd stom om überhaupt weg te gaan. Maar ja, maar ja mijn zus die wou ze graag weer eens weg. Die wou naar Griekenland, benen. Dus wij, nou ja, wij met zo'n vliegtuig naar Athene. Na, nou, het begon meteen al goed. Wij waren nog geen drie seconden in, in Athene. Wij waren zo heel argeloos dat vliegtuig, dat koele vliegtuig uitgestapt. Nou, wij lopen zo recht zo'n hittegolf in. Zegt, nou, wij liepen echt binnen, binnen de kortste keer liepen helemaal, helemaal te sijpelen over dat vliegveld. Zo heet was het. Helemaal zo'n spoor van zweet erachteraan. Helemaal, helemaal te druppelen. Dus ik zeg tegen mijn zus, ik zeg nou, laten we nou gewoon... Eerst volgende vliegtuig maar weer mee naar huis nemen, want dit is gewoon veel te heet. Dat redden wij niet. Dan kan je wel de hele dag aan een infuus gaan lopen met al dat uh, vochtverlies. Maar ja, toen zegt mijn zus, die zegt, nou ja, moet je horen, nou zijn we in Athene. Wanneer ben je daar nou? Daar ben je toch ook niet elke dag? Dus laten we nou in ieder geval even naar die Acropolis gaan. Hebben we die gezien? Dan zijn we daar vanaf. Hoeven we daar nooit meer heen. Nou ja, nou ja daar vond ik dan wel wat in zitten. Dus wij met zo'n taxi... Met zo'n ontplofte airconditioning hadden wij weer. Ja, wij daar naar, naar die acropolis, nou, wij kwamen nog gutsen eraan... dan dat wij al seipelden eigenlijk. Helemaal kletsnat. En die man die ging die acropolis ook niet eens op. Die zette ons onderaan die berg af. Ja, ook nog eens. Nou ja, dus wij stonden daar zo'n beetje te... nou ja, te en te doen en een beetje zo, te waaien. Nou, en het was ondanks de hitte, was het hartstikke druk. Allemaal mensen, allemaal toeristen omhoog en naar beneden en omhoog. Nou ja, dat zag er op de een of andere manier nog redelijk normaal uit. Maar als je die mensen naar beneden zag komen, zeg nou, die waren echt helemaal bevangen door de hit. Helemaal een beetje opgezwollen, soppig, een beetje sponsig, uh, nat, rood, aangelopen, Kijk, er werd bloed door lopen ogen. Die kwamen echt zo achteruit, de rondjes draaien en zo. Van die berg al zo'n beetje braak hier en daar in die berg, zo nou, die, mensen, die mensen wisten niet eens wat voor nationaliteit ze meer hadden hoor. Die waren helemaal... Die, had, die, wist niet eens, die hadden net zo goed in de achtbaan van Bobby aan land kunnen zitten, erg waar. Die wisten niet eens wat voor attracties ze hadden gezien, die waren helemaal in de war. Dus ik, ja, ik stond dat zo'n beetje somber ja, aan te kijken. Want wij, ja, wij waren nog niet eens begonnen, wij moesten nog helemaal. En We waren al helemaal uh, kletsnat, dus ik stond mijn zus zo aan te kijken. Maar ja, die stond net de andere kant op te kijken. Ja, ja nee, nee, maar dat, nee, dat wou ik zeggen over de goede idee van mijn zus. Mijn zus die stond namelijk naar een tentje te kijken. En dan kon je bij de tentje, weet je wel, dan kon je, nou ja, warm geworden, drankjes, gesmolten, chocolade, verrotte dingen kopen. Maar, nee, maar je kon er ook uh, toegangskaartjes kopen. Je kon je uh, beneden kopen, je kon ze, of boven kopen. Je kon ze ook alvast voor de zekerheid beneden kopen. Je kon rijstgidsjes krijgen met jaartallen van wie dat allemaal gebouwd hadden en wie dat later weer hadden afgebroken. Zo. Je kon uh, dia's krijgen hoe het er boven allemaal uitzag en zo. Nou, dat nou, hebben wij nou gedaan? Dat was het idee van mijn zus. We hebben gewoon die kaartjes gekocht en die dia's en die boekjes. Nou, wij zijn vervolgens heel, heel even verderop op het terrasje. Zijn wij gewoon in de schaduw gaan zitten met een koel cool drankje. Een paar Grieken erbij, een hartstikke lach. ook. Nou, nou, nou, en het mooiste, was, het mooiste was, er heeft gewoon nou, helemaal niemand in de gaten gehad dat wij niet naar boven zijn geweest. Nee. Nee, maar weet je, maar er wordt ook helemaal niet goed op gelet daar. Nee, joh, want, nee want zo stiekem waren wij niet weggelopen, maar zo er niks in de gaten had. Wij waren gewoon... Uh... Ja, maar ze hadden niks, uh, niks in de gaten dus wij lachen natuurlijk, dat wij, ja, dat wij zo makkelijk van die acropolis af waren gekomen, ja. Ja, want wij zagen in de verte het hele zootje nog bezig en wij uh, zaten lang en breed uh, te pimpelen, dus wij lachen. En trouwens, als er iemand was geweest die ons iets had willen maken van jullie zijn niet geweest hup jullie moeten nog, had, had, had, had het niks kunnen maken, want ten eerste hadden wij zelf onze kaartjes afgeschurd, dat was bewijs één. Wij wel geweest zouden zijn. Ten tweede hadden wij die dia's en ten derde hadden wij elkaar zitten overhoren met de jaar. Dus, uh... <lacht> ja, ja, dus ze konden ons echt nergens op pakken, dus wij, uh... nou, wij lachen natuurlijk. Dus ik zeg, ik zeg al tegen mijn dus ik zeg, nou, als dat zo doorgaat, dan zie ik er wel zitten die vakantie. Dan... dan vind ik het wel leuk. Dus uh... ja, dus uh... ja, nee, dat was ook Nee, dat is nog veel erger. Het was steeds erger toen het uh... was een paar dagen later, weet je, wat zouden wij. Uh nou ja, weet je wel, romantisch, Grieks, authentiek, idyllisch, toeristisch gaan eten, weet je, in zo'n haventje, weet je, zo'n schilderachtig en toch een beetje pittoreske haventje, ken je die haventjes? Weet je wel, de, de, daar heb je er echt duizenden van in Griekenland, die altijd, altijd op van die folders staan, weet je, heb je zo'n haventje zo... Met allemaal van die uh, nou ja, van die krakkemikkige rotbootjes, weet je wel, die nieuwe jachten liggen dan om de hoek en die kan je niet zien. En die schilderachtige en toch een beetje pittoreske bootjes die liggen dan zo uh, in het zicht. Nou, en dan heb je allemaal van die eetentjes met druivenranken eromheen. En dan kan je dan nou ja, koude witte wijn drinken en verse vis uit het vieze haventje eten en zo. En uh, <lacht> nou ja, er zit zo'n man op zo'n uh, bezoek aan te tokkelen, weet je, en dan kan je. Uh, of een uh, Suzuki, weet ik veel. Nou ja. <lacht> nou ja, authentiek in ieder geval, weet je wel. En, uh, nou ja, en dan kan je dan de TikTok en zijn goed stuk gooien, weet je wel. Zo'n zo echt zo'n authentiek Grieks, nou ja, toeristisch idyllisch uh, uh, ja, haventje, romantisch, weet je wel. Dus, nou ja, dus wij, wij vonden ook, als je nou toch in Griekenland bent, dan moet je toch ook een keer in zo'n haventje gaan eten. Dat vind ik ook. Dat zei mijn zus ook. Dus wij hadden gevraagd, wat? Waar we zo'n haventje konden vinden. Nou, er bleek een paar straten verderop, bleek er alleen te zijn. Nou, dat ja. Nou, dus dat, dat viel hartstikke mee. Dus wij fluiten daar naartoe. Maar ja, toen komen wij eraan. Nou, dat hadden, dat hadden wij nou weer, wij komen daar aan. Nou, dat hadden wij weer. Ons havetje lag helemaal bij de zee. Ja. Ja, beneden, weet je. En dan ook niet zo'n een, een klein eentje naar beneden, maar iets van 2000 treden zo naar beneden. En dan niet zo'n gewone trap, maar zo'n in de rotsen uitgehakte Griekse mythologie trap, weet je wel. Ja, weet je, dat je helemaal struikelijk zo met, die, met je pumps met van die prikstruiken zo naar beneden moest. Ja. Ja, en dat was nog niet eens zo erg, maar wij zagen onze ziel al weer walen dat wij midden in de nacht met een delirium en het begin van buiklopen ook weer helemaal uh, naar boven moesten. Dus wij stonden zo'n beetje somber. Ja, naar dat haven'tje te kijken dat het zo ver weg was, daar hadden we gewoon niet zo'n zin in. Daar hadden we gewoon niet zo op gerekend. En mijn zus had, die had ook niet zo'n zin denk je, Die zegt, wat denk je dat het kost beneden? Ik zeg, nou ja, ik zeg, Gaat uh, u weg? Ja. Oh. Ja, meer onder de televisieopnames, motoren. Oh. Moet je naar de wc of wat? we oh. dat nog even van tevoren gedaan? Nou ja, dat vind je niet. Nou ja, knippen we eruit. Nou, oké. Dus ik weet het alleen dat is ook geen geziel. Nou ja, Nou, dan weet ik ook niet meer waar Nou, ik wacht even tot hij terug is of zo. Ja, dat vind je niet. Ja. het ook maar dat ik ook niet meer maar niet wíste. Maar, nou, nee, dus, dus, daar hadden wij gewoon niet zo'n zei. zo zin. En mijn zus de dat had, die had ook die had ook niet zo zin. Die zegt dus, die zegt, wat denk je dat het kost beneden? Ik zeg, nou ja, ik zeg, nou ja, qua romantisch en idyllisch en zo, ik denk iets van, nou, 3000 petooties ongeveer, zoiets. Ja, ja nou, ik weet niet meer precies wat die munteenheid daar was maar ik dacht iets van 3000 uh, petooties. Dus toen. Uh, Nee, toen had, nou, nee, en toen had mijn zus, nou, die had weer zo'n goed idee, echt waanzinnig. Die zegt, kom eens hier met die portemonnee, wij hadden een gezamenlijke portemonnee. Zij pakt zo 2000 pototies uit die portemonnee, die gooit ze zo van die trap af naar beneden. <lacht> ze zegt, dan hebben ze dat te pakken, zien ze maar wat ze ermee doen, hoeven wij dat niet helemaal naar beneden te brengen. <lacht> nou, nou. nou, en toen hebben wij dat vervolgens boven bij een soort snackbarretje, hebben wij hartstikke lekker gegeten Voor, 500 pototies. Hadden we nog eens een keer 500 pototies gewonnen, ook nog eens een keer. Nou, en het was hartstikke lekker. Ze had ook lekker koude witte wijn, en verse Kawasaki's en dingen, weet ik veel. Ja, joh. Ja, joh. Nou, en ze kwamen met nog meer dingen aan, maar wij, nee, bedankt, Daihatsu en zo, wij er weer vandoor. <lacht> nou, joh. Nou, wij waren echt, nou, echt, nou, binnen een half uur, drie kwartier, gewassen, geschoren, gegeten en gedronken klaar. Nou, en wij, wij liepen gewoon alweer uh, over straat en wij kwamen langs het haventje. Nou, sommige mensen waren nog niet eens aan het Sirtakië toe. En wij, uh, liepen gewoon, uh, uh, <lacht> Ja, ik weet wel waarom je naar de wc gaat. Je wil gewoon op de, op de televisie. Ja, ben... Ah, oké, okay, nou. Sodemieten. Nou ja, dus... Uh, ja, nou. Echt, ik, heb dus echt, ik ben al, al heel lang op toen nee. Maar er is nog nooit iemand zo pontificaal naar de wc gegaan. Maar goed. <tie> ja, echt niet, ja. Nou goed, maar... Uh, nee, maar dus ik bedoel, nou ja, dat wou ik zeggen. Dus wij liepen gewoon naar huis zo. Nou, wij kwamen langs het haventje, dus, zeg ik. Ze waren nog helemaal niet klaar. En wij liepen gewoon alweer uh, zo over straat. Dus wij weer lachen natuurlijk. Dat wij zo makkelijk van het haventje van vader gaan komen, ja. En toen, uh, nee, ja, nee, en toen, nee, dat was, nee, nou, het wordt steeds erger. Toen, uh, toen bleef mijn zus, die bleef opeens midden op straat zo, op weg naar het hotel, bleef ze stilstaan, met zo'n hysterische blik in haar ogen, die ken ik wel van haar. Ja, en die zegt, uh, volgens mij moet het nog makkelijker kunnen. Ja. Nou ja, dus ik zeg ook, ik zeg, nou ja, hoe dan? Want ik vond het echt al allemaal hartstikke makkelijk gaan. Nou, toen zegt ze, nou, weet je wat wij bijvoorbeeld morgen zouden kunnen gaan doen? Ik zeg, nee, ik dacht, ik zeg, misschien gaan we wel naar huis, dacht ik. Nee, maar dat, nee, ik bedoel, dan ben je in één keer klaar, maar dat was niet zo. Nee, ze zegt, nee, weet je wat wij bijvoorbeeld morgen zouden kunnen gaan doen? Wij zouden morgen op mijlezel kunnen gaan. Nou, nou ja, dus ik, dus ik zeg ook, ik zeg, nou ja, we zouden het toch makkelijk, dan ga je niet de hele dag met zo'n hete ezel tussen je benen. beetje Ja, ja ik, zeg, dit, ik zeg, dit vind ik nou typische topic van ongemakkelijk. Ik zeg, ga jij maar de hele dag je stuitje verbrijzelen op zo'n ezel, maar niet meer. Ja, ik zeg, we zouden makkelijk de je nodig zoiets gaan doen. Maar ja, toen dus zegt mijn zus, die moest lachen. Die zegt, nee, je moet ook opletten wat ik zeg. Ze zegt, wij zouden morgen op muilezel kunnen gaan. Maar ze, maar ze zegt, maar we doen het niet. Ja. Ja, ik vond hem zo goed. Ja. Weet je wat wij gedaan hebben? We hebben in ons hotel, op ons balkon, hebben wij zo... nou, de hele dag met onze voeten op de balustrade gezeten. Zitten genieten dat wij niet op muilezel safari zijn. Ja. Nou joh, wij hebben zo'n vakantie gehad, echt waar. Of tenminste zo'n dag eigenlijk. En toen hadden we, toen, nee, en toen kregen we helemaal de smaak te pakken, want toen zijn we de dag erop, zijn we de hele dag zijn we niet gaan snorkelen. Nou, echt geweldig. En, nee, en de, de, de dag daarop, hadden we helemaal de smaak te pakken, toen zijn we namelijk uh, de hele dag, zijn we, nee, zijn we niet naar een ander eiland zijn we gehopt. Dat was ook zo goed, weet je wel, dan moet je altijd s'morgens vroeg over de golven misselijk en braken, met zo'n krakke, mikke, vissersbootje weer, naar zo'n ander eiland hoppen, nou, ja, waar, waar het gewoon weer precies hetzelfde is, nou... Nou, wij hebben nog wel de weg gezet om nu of half vier morgens elkaar even aangekeken. En, uh, <lacht> nou, een hele bootje gewoon laten gaan, joh. Wij dachten eerst om onze bagage mee te geven, maar dat vloog eigenlijk ook nergens. Nee, dus het komt er eigenlijk op neer dat ik met mijn zus... Nou, eigenlijk zo'n beetje drie weken lang met die voet op, op die balustrade gezeten op het balkon. Nou, wij hebben af en toe wat patooties naar beneden gestoten, niet <lacht> mij, joh. Nou, jongen, we hebben echt een wereldvakantie gehad. Ja, nergens last van gehad. Ik ga waarschijnlijk ook... Uh, Aanstaande zomer ga ik weer met mijn zus op vakantie, omdat het dus een goed beval is. Oh, ja. en, uh, ja, en aanstaande zomer willen we naar Turkije, maar uh, daar gaan we al niet eens meer heen. <lacht> uh, uh. Mooi verhaal uit het programma Koude Drukte van Brigitte Kaandorp. Als laatste in een uur vakantiecabaret in de nacht van het goede leven is hier Tolhansen op weg naar Saint-Tropez. Die nacht bevond ik mij op de snelweg naar Saint-Tropez. Ik voelde aan mijn stuur dat het behoorlijk begon te waaien. In een bocht, toen mijn koplamp de berm bescheen, zag ik een persoon naar mij zwaaien. Een beautiful lady stond daar aan de weg, een hoedje tot diep in haar ogen. Ik stopte de auto en zij kom erin, waarna we de weg weer opvlogen. vlogen. Ze zweeg als een sphinx en ik wabbelde maar, maar zij leek als in een verdoving. Is dit niet romantisch? Vroeg ik enthousiast. Nee, zei ze toen, een beroving. Ik was op weg naar Saint-Tropez en nam een lipster met me mee. Vraag mij niet hoe zij het vond Maar ik rij nog altijd met haar rond En toen in haar hand zat opeens een pistool Zo panklaar om mij te doorzeven Ze gromde, kom op joh, die handen omhoog Ik wil thans je geld of je leven ik stak toen van schrik mijn armen omhoog, net toen ik een bocht in de weg nam. Zodat daar mijn auto de snelweg afvloog en in de berren terecht kwam. Ik was op weg naar Saint-Tropez en nam een lifster met me mee. Vraag mij niet hoe zij het vond Maar ik rijd nog altijd met haar om. Daar lagen we rommelig over elkaar Zij lag in zichzelf te praten Nooit doe ik iets goed, het gaat altijd verkeerd Zo moet ik mezelf toch wel haten Ik zei schat, dat moet om mijn geld of mijn leven. Ik geef je het beide, vertrouwen gewoon. Dat regel ik straks nog wel even. Ik was op weg naar Saint Tropez en nam een lipster met me mee. Tol Hansen sluit een uurtje vakantiecabaret af in de Nacht van het Goede Leven. Op weg naar Saint-Tropez. Zometeen weer live muziek. Kaylee Leaf is bij ons. Ze staat klaar en ze gaat zometeen spelen in het allerlaatste uur van de Nacht van het Goede Leven. Tot zometeen.